Dubbel moe. kleuren vol gebroken zon, geen arm gekruiste voorman, geen intentie, tong uit je mond, tong uit je mond. Slechts de lege lichten kijken nog naar buiten, het is een tochtige vermoeidheid duwend uit je ogen. Het kan ook dat een hond in veel te kleine kamer en de voorman blikken touwen trekt. Waar is het staal dat alles vloeibaar maakt? Slapen is een werkmans ethos.